Freddy van met het NOS-journaal. Ruim 109.000 bedrijven hebben een aanvraag gedaan... voor steun van de overheid via de NOW. Met die regeling komt het Rijk Bedrijven tegemoet in de loonkosten... die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. De bedoeling is dat zo de werkgelegenheid wordt behouden. Het UWV heeft sinds begin april ruim 1,7 miljard euro overgemaakt... aan meer dan 90.000 werkgevers. En die hebben samen anderhalf miljoen werknemers in dienst.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 Italië meldt het laagste aantal doden in een maand. In de afgelopen 24 uur overleden 420 mensen aan het coronavirus. Het totaal aantal staat daar nu op bijna 26.000. Het aantal nieuwe besmettingen steeg met ruim 3.000 naar bijna 193.000. Italië is na de VS het land met de meeste geregistreerde gevallen. Ruim 60.000 patiënten zijn hersteld van een coronabesmetting. Het kabinet komt met nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers en ook zzp'ers dus. Het zijn tijdelijke belastingverlichtingen ter waarde van 4 miljard euro. Dat geld moet later deels terugkomen in de schatkist. Een van de maatregelen is dat ondernemers bij de aangifte tijdelijk van een lager salaris voor zichzelf mogen uitgaan. En dan krijgen ze dus ook een lagere loonheffing. En een drone van de politie houdt de komende tijd de wacht... boven de strandjes aan de Waal in Wamel en Dreumel. De politie heeft daar een drone-team opgezet. Dat is daar sinds gisteren begonnen, meldt Omroep Gelderland. Er waren verschillende meldingen binnengekomen... over groepen jongeren die geen anderhalve meter afstand hielden. Het weer, vannacht een graad of zes. Morgen lost de bewolking op en dan wordt het 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Take a change, pay a door, take a shot for love, hold on tonight. When you're down and alone and you're feeling low, hold on tonight. It's okay, baby, it's alright, baby, I'll take my chance on you. Let's dance, baby, no hands, baby, hold on tonight. On you. Let's dance, baby. No hands, baby. Hold up the